Het Nederlandse kabinet is van plan F-16's een tankvliegtuig en de mijnenjager Haarlem naar Libië te sturen. Dat melden ingewijden in Den Haag. Het kabinet komt vanavond in een extra zitting bijeen om te overleggen hoe de Nederlandse bijdrage er precies gaat uitzien. Dan wordt gepraat over de zogeheten artikel 100 brief waarin de Tweede Kamer op de hoogte wordt gesteld van het kabinetsbesluit.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 In Cuba, Cuba werd vandaag ook bekend dat twee politiek gevangenen... die sinds 2003 vastzitten, vrijkomen. Ze maken deel uit van een groep van 75 dissidenten... die in dat jaar werden opgepakt en gevangen gezet. Het weer een heldere avond. Morgen opnieuw zonnig, weinig wind en temperaturen van 13 tot 17 graden. Het mooie weer houdt aan tot donderdag. Dit was het NOS Journaal. Op bruinzeelparket moet geleefd worden...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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Nederland vergrijst, u weet dat. En dat is heel goed nieuws voor de theaters. 60-plussers gaan namelijk massaal naar concerten en toneel. En er zouden nog veel meer ouderen gelokt kunnen worden. En Straks horen we hoe dan precies. Maar we beginnen met ADO. Het is u wellicht niet ontgaan. ADO-speler Lexe Immers heeft veel kritiek te verduur gekregen nadat hij afgelopen weekend, na de overwinning op Ajax... tijdens het overwinningsfeestje... volop heeft meegezongen met de ADO-supporters. Want dat feestje dat klonk namelijk zo... Ja, iedereen is verontwaardigd, hierover ook de Tweede Kamer. Maar waarom doen supporters dit en waarom doen spelers hier aan mee? Ik ga erover praten met sportpsycholoog Oliver de Koning. Goedenavond. Goedenavond. Nou, vertelt u maar, u heeft er verstand van waarom doen supporters dit? Ja, waarom doen ze dit? Dat is een hele goede vraag. Uh, groepsdruk is daar natuurlijk een hele belangrijke oorzaak van. Uh, ze willen bij een groep horen. Uh, daar zit een stuk anonimiteit bij. Uh, ze kunnen gedrag vertonen daarin wat... Uh, uh, wat niet direct uh, uh, uh, op hun zelf toegeschreven kan worden. Uh, maar het is ook een heel belangrijk onderdeel van hun, uh, van hun leven, het voetbal. Uh, het, het is een soort sociale identiteit die ze er gaan overhouden. En uh, daarin vinden zij het heel belangrijk om een wij. Zijverhouding ook aan te nemen. Uh, de, de, de tegenstander, in dit geval Ajax, is een, uh, is een duidelijke vijand. Zo zien ze dat ook. En uh, van daaruit is er ook echt een, uh, uh, een, een haat die echt mogelijk is... naar een, naar een tegenstander. Uh, aan de andere kant inderdaad het groepsgevoel... waarin je probeert met elkaar uh, uh, één front te vormen... Kan leiden tot dit soort ja. escapades. Ja. En weten ze wat ze zeggen eigenlijk? Uh, ze weten wat ze zeggen, maar of ze echt uh, goed bedenken wat ze, nou eigenlijk, uh, uh, wat ze ermee aanrichten, dat, uh, dat denk ik niet. Nou, heeft immers meegedaan. Er zijn beelden op YouTube, iedereen heeft die inmiddels gezien. Ja. Uh, tja, waarom doet hij nou mee? Nou, uh, Lex, immers is, uh, is goed om te zeggen dat hij sowieso een van de hardere kernsupporters van Aden-Den Haag is geweest. Uh, toen vroeger? Hij, vroeger, toen hij 15, 16 jaar was. Uh, was hij een van de, uh, van de supporters. Ja. Dus hij is ook uh, altijd in die anonimiteit geweest. Uh, nu, doordat hij speler is geworden... is in hij het, in, het, uh, in de schijnwerpers komen te staan. Uh, maar beseft dat waarschijnlijk onvoldoende nog. Ja, want u bent een psycholoog. U krijgt dit soort mensen bij u in de divan. <laughs> ja, inderdaad. W wat zou u tegen hem zeggen als u daar tegenover u zit? Nou, ik zou hem proberen bewust te maken van wat hij, uh, wat hij hiermee aanricht. Uh, ik denk namelijk dat hij... Uh, um, niet doorheeft uh, wat, uh, uh, uh, wat hij hiermee veroorzaakt voor een hele uh, groep, zoals in dit geval de Joden. Ja, Maar hoe kan dat, dat hij dat niet weet? Uh, dat heeft te maken met een stuk uh, uh, opgaan in de anonimiteit, opgaan in de groep uh, um, die dit als een soort norm heeft gesteld... en uh, daarin uh, niet goed uh, uh, beseft wat er eigenlijk allemaal mee gebeurt. U bent zelf uh, in de selectie geweest een aantal jaren van Feyenoord. Dat klopt. Van de, de selectie van de jong Feyenoord, heet dat zo? Dat is uh, de jeugd van, uh, de van jeugd, 17 tot de 17, jeugd. de jeugdopleiding doorlopen. Dus u was hartstikke goed trouwens? Uh, nou, ik kon uh, aardig voetballen, ik had was een aardig talent in de jeugd. Uh, maar helaas uh, net niet voor goed genoeg om, uh, om de top te halen. Maar herkent u dit, die druk, erbij willen horen? Jazeker. Uh, uh, zeker als je al bijvoorbeeld kijkt naar voorwedstrijden... die wij speelden met de jeugd voorwedstrijden van Feyenoord-Ajax... waarin er ook 40.000 uh, supporters al op de tribune zaten. Uh, dat doet dat met je. En dat is een bepaalde uh, adrenaline-stoot die, die dat met zich meebrengt. Uh, wat uh, moeilijk voor te stellen is voor, uh, voor mensen... die dat niet zelf hebben meegemaakt. Maar is het dat alleen, adrenaline? Nee, zeker niet alleen. Het heeft ook te maken met uh, een hele cultuur die erachter zit. Een hele cultuur van een, uh, van een voetbalclub die, uh, uh, die vanuit een, uh, een stuk uh, misschien ook wel onwetendheid bepaald gedrag uh, gaat, gaat vertonen. En u, heeft u wel eens dingen gedaan waarvan u later jeugdje dat ik dat gedaan heb? Um, op het gebied van uh, als supporter niet, uh, als speler wel. Uh, vooral in wedstrijden waarin de, de druk hoger was... Uh, heb, ik ook wel eens, uh, heb ik ook wel eens gedrag vertoond waarbij ik achteraf dacht van waarom moet het nou? Nou, vertel eens, wat dan? <laughs> nou, dat heeft te maken met een, uh, een belangrijke wedstrijd in, uh, voor het kampioenschap uh, in de jeugd. Um, waar ik um, um, mezelf niet in bedwang had en op een gegeven moment een uh, redelijk stevige overtraining had gemaakt... waar ik uh, de rode kaart van kreeg. Achteraf, uh, uh, ik heb bijna nooit een, een gele of een rode kaart gepakt. Maar in die wedstrijd uh, uh, wel. Waarmee ik dus ook uh, onder andere het kampioenschap verspeelde. Oh, jeutje. Dat ja. draagt u met u mee. Het is een hele zware last. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu sportpsycholoog ben geworden. Om proberen dat te verwerken en andere mensen daarvan te behoeden. Ja, want is het zo dat he, het feit dat u zoveel ervaring daarmee heeft... dat u ook um, immers iets zou kunnen leren? Dat u zou zeggen, ja joh, luister eens even. Zo moet je daarmee omgaan. Nou, ik denk dat, uh, dat dat zeker mogelijk is. Het, uh, het eerste wat ik al uh, eerder aangaf, het bewust worden van, van, van het gedrag... en wat je ermee aanricht, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Maar ook het stuk emotionele controle. Het controleren van bepaalde emoties, dat uh, is niet makkelijk... maar dat is wel aan te leren. Hoe dan? Dat is uh, aan te leren door middel van uh, verschillende oefeningen te doen. Door middel van... Uh, uh, uh, het, het, uh, het nadenken over uh, um, van het hele proces doorlopen. van wel, wat is de aanleiding geweest van een, bepaalde, uh, uh, van een bepaalde emotie. Daar zit vaak ook een, een, een, een gedachte achter. Uh, Namelijk, wat voor gedachte zit daar dan achter? Uh, ik, ben het, uh, uh, ik word benadeld. Ik word, uh, uh, ik word uh, niet rechtvaardig behandeld. Uh, dat zijn uh, vanuit de negatieve emoties. Ja, maar in dit geval dan immers. Immers zou uh, hier een, uh, een, een hele lange uh, nasleep kunnen hebben gehad... van, uh, van voortdurend verliezen tegen, tegen Ajax. En uh, daar zo uh, eigenlijk vanuit een positieve emotie... het, het blij zijn van dat hij dat nu eindelijk gewonnen heeft... Mm -hmm. dat hij daaruit uh, uh, negatief gedrag heeft vertoond. Um, daar zijn er sancties, hè. Ik bedoel, hij heeft een enorme boete, de hoogste boete die er is, geloof ik, uh, gekregen. En hij was overigens niet alleen, want uh, Vincentio is ook te zien, uh, die ja. deed ook mee met, die, uh, met dat lied uh, of lied. He, hij heeft dat ook gezegd. Um, hij zou geselecteerd zijn voor Jong Oranje, mm. maar is nu uiteindelijk, ja, dat is afgeblazen, dus ja. ook een sanctie. Um, is dat preventief genoeg? Nou, ik vraag me af of het uh, alleen bij spelers... Uh, uh, dit, is een, dit zijn twee sancties bij spelers. Uh, er zit natuurlijk een veel grotere groep supporters achter... waar uh, op dit moment niks aan gedaan wordt. Ik denk dat als je naar preventieve uh, uh, werkwijze wil gaan... en dat ook uh, in, een, in de hele maatschappij wil, wil uitwerken... zal je moeten beginnen met een, uh, uh, in de politiek om bepaalde maatregelen te gaan treffen. Ik denk dat dit... Uh, omdat het nu in de media is gekomen, uh, uh, twee maatregelen zijn geweest. Maar ik denk dat er over een half jaar weer uh, dezelfde problemen gaan ontstaan. Over de politiek gesproken, daar wordt volop over getwitterd. Ook in de Tweede Kamer ja. is er over gesproken. En uh, VVD'er van de Burg uit Amsterdam, mm -hmm. die zegt... Um, nou, immers moet maar eens even met mij mee naar het anne Frankhuis. Ja. Uh, denkt u als psycholoog, ja, dat, dat vind ik wel goed. Is dat een goede reactie? Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat het, uh, nogmaals, dat hij helemaal geen enkel... Uh, geen enkel, uh, uh, uh, dat hij helemaal niet wilde, uh, de joden niet wilden uh, uh, beledigen. Uh, het heeft meer te maken met een uh, wij-zij verhouding... waarin uh, de eixiden zich als joden uh, neerzetten. Hun eigen geuzenaam. En uh, um, dat dat meer uh, de, de, de, de andere kant is. Dus dat dat meer inderdaad mee te maken heeft gehad dat ze dat hebben geroepen. Maar dat hij absoluut niks met, uh, uh, met, met de jodenvervolging... of iets met de Tweede Wereldoorlog heeft willen... Uh, bedoelen. Ja, maar zegt u nou, um, en dus eigenlijk is het allemaal niet zo erg? Nee, het is wel erg. Uh, het, is, uh, het is wel iets wat, uh, wat wel zo uitgelegd kan worden. Dus dat wa waar wel Joden... De Joodse bevolking een vervelend gevoel. Aan de ja, nou dat is duidelijk natuurlijk. Ja. En dus zegt u eigenlijk, de overheid moet daar boven gaan staan. Ja. En zoals nu bijvoorbeeld hè, in, in stadions mag niet meer Hamas, Hamas, Joden aan het gas ge, uh, gesproken worden in die spreekhoren. Uh, dat is echt verboden. Ja. Uh, is dat iets waarvan u denkt? Ja, zoiets. Die richting moeten we op. Nou, dat is op zich een, uh, een goed begin. Uh, maar ik kom ook regelmatig nog, uh, nog in, uh, bij wedstrijden gaan kijken... in stadions waarin dit soort uh, spreekkoren nog wel uh, naar voren komen. En uh, wat er tegen gedaan wordt, is, is minimaal. Uh, het, het, het, het gebeurt en uh, uiteindelijk wordt er geen enkele consequentie aan verbonden. De wedstrijd wordt niet stilgezet. De wedstrijd gaat gewoon door en uh, de, de, de spreekkoren blijven. En wat kunnen we daar dan uit concluderen? Dat er uh, relatief weinig aan gedaan wordt... En kunnen we daaruit concluderen dat de overheid dan dus ook een steek laat vallen in uw ogen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als, uh, als ze dit echt willen aanpakken, moeten ze niet beginnen bij de spelers. Moeten ze het, het breder neer gaan zetten en moeten ze ook met een uitgebreidere voetbalwet gaan komen, denk ik. Ja, ja. Nou is het zo dat er natuurlijk ook wordt gezegd hè, um, Ja, dat... Uh, dat gedoe bij al die voetbal, voetbalwedstrijden. Dat is ook een uitlaatklep voor allerlei sluimerende agressie in de mm -hmm. maatschappij. Um, zegt u, ja, inderdaad, dat is waar. Dat heeft dus ook nog een soort positieve kant. Um, een uitlaatklep is, uh, is, is het inderdaad. Voetbal, uh, voetbal maar een sport in het algemeen kan een uitlaatklep zijn. Ook voor supporters. Um, maar daar moeten wel uh, kaders aan uh, gegeven worden. Op het moment dat je dat niet doet, kan het inderdaad escaleren in dit soort gedrag. En dat, uh, dat, is, niet, uh, dat is niet de bedoeling. En dat moet je ook tegengaan. Ja, en dus met zo'n maatregel bijvoorbeeld, zo'n nieuwe wet. Exact. Maar goed, daar moet dan wel tegen opgetreden worden natuurlijk. Exact, ja. En, ja okay. het, is een, het, is een, het is groter, uh, er, zitten, er zitten veel meer consequenties aan verbonden... dan puur het alleen maar straffen van één speler uh, voor, dit, uh, voor deze situaties. Ja. Nou is het zo, hè, dat wordt al om gezegd, dat uh, spelers, voetbal, vooral voetballers... hebben een voorbeeldfunctie. Ja. Um, doet dit uh, immers kwaad? Um, goede vraag... Uh, ik, denk dat het hem, uh, uh, ja, ik denk dat het hem wel kwaad doet, uh, dat, het hem kwaad doet dat het zeker zijn reputatie als, als speler uh, uh, beschadigd heeft. En ook bij de supporters? Maar de supporters denken het niet. Uh, daar zou hij misschien zelfs een streepje voor hebben kunnen ja, krijgen nu, ja. in dit geval. Uh, maar als speler binnen de Nederlandse samenleving, denk ik dat hij wel, een, uh, dat hij wel beschadigd is. En uh, John van den Brom, hè, die komt trouwens van Ajax. Ja. De, de trainer mm -hmm. van ADO, die stond ernaast, heeft ja. niet ingegrepen. Um, wat vindt u daarvan? Ja, moeilijk. Uh, ik, ik, snap, ik snap dat die uh, die vragen stelt. Ik snap ook dat hij uh, ook een voorbeeldfunctie heeft. En zeker als trainer zijnde daarin uh, zijn spelers in bedwang moet houden. Uh, maar ik vraag me af of het de verantwoordelijkheid is van een trainer... om een hele uh, supportersgroep in de, in de gaten te houden... en die ook inderdaad daarop aan te spreken. Uh, dat is een vraag van wie... Wie zijn verantwoordelijkheid is het? En ik denk daarbij nog in eerste instantie... dat het meer in de politiek ligt dan dat het bij een, een, een hoofdtrainer ligt. Maar die staat daar. Die staat daar in die zaal. Ja. Maar nogmaals vraag ik me af of hij zeg maar dan degene is... die dat in één keer moet doen. Uh, en waarom stopt, niet dan? Omdat uh, hij daar staat om een, uh, een feest te vieren. Maar het zijn um, zijn supporters ook, hè? Het zijn zijn supporters, maar hij is... Hij is slechts maar één onderdeel van, van de club. Dan zou je ook kunnen zeggen... dan is het bestuur enigszins daar verantwoordelijk voor. Dan moet het bestuur daarvoor ingrijpen. Die er misschien ook aanwezig is. Het is een, het is een feest binnen de ADO-muren. En ik vraag me af of de trainer daarin dan degene is... die daar uh, helemaal bovenaan staat. Zou u het leuk vinden om uh, immers op de bank te hebben? Om hem hierbij te helpen? Zeker. Ik... Ja? Uh, ik uh, ik kijk altijd uit naar, uh, naar mensen die, uh, om die te helpen. Zeker in de situaties waarin er uh, uh, veel vooruitgang te boeken is. En bij Lex Immers is dat ook zeker het geval. Ja. Zou u hebben ingegrepen als u er had gestaan? Het is makkelijk om niet te zeggen van, uh, van wel. Uh, ik vraag het me af als ik daar ook werkelijk zou, zou staan. Of ik, uh, als, als ik ook werkelijk een ADO uh, supporter zou zijn. Of ik dat ook, uh, ook gedaan heb. Had... Gedaan zou hebben. Gedaan zou hebben, inderdaad. Nee. Want dat is dan dus. Dan moet je. Hè, dat is natuurlijk. Daar heb je ook iets voor nodig om dat te doen dan? Dat zou inderdaad. En het is ook een stuk sociale druk. Je gaat mee in, uh, in, in een bepaalde uh, beleving, in een bepaalde sfeer. En uh, achteraf zeg je natuur, zeg, zegt Lex Immers en zou John van der Brom ook gezegd. hebben Hier had ik moeten ingrijpen. Uh, maar op dat moment is dat, uh, is dat heel moeilijk. Ja, want hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Hè, exact, ja. ja. Goed, nou in af, hartelijk dank. Uh, Sportpsycholoog Oliver de Koning. Voor uw wandelingetje, laten we het zo maar noemen. Door de ziel van de supporter en de voetballer. Dank ja, graag voor de gedaan. Komst. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Volgens Paul Schnabel, hij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Is vergrijzing een zegen voor de kunstwereld. Want uh, veel 50-plussers zijn gek op theater en concerten. en hebben geld en tijd. Maar toch wordt er in de programmering eigenlijk maar heel weinig rekening gehouden met wat ouderen graag willen. Zegt mijn gast van vanavond, Constant Meijers. Goedenavond. Hallo. U bent hoofdredacteur van TM, een vakblad voor de podiumkunsten. Mm -hmm. En ook oud-hoofdredacteur van uh, muziekkrant Oor. Ja. Goed, u bent geen twintig meer. Snabel ook niet trouwens. Allebei zestigers, geloof ik. Ja. Wanneer was u voor het laatst in het theater? Oh, maar ik maak een theatertijdschrift. Ik ben bijna elke avond in het theater. Ja, u mag eigenlijk niet meedoen, bedoelt u? <laughs> uh, nou ja, <laughs> ik, ik behoor tot de heavy users. Ja. ja, precies. Maar goed, mensen in uw omgeving dan? Hoe vaak gaan die, denkt u? Nou, dat is ook wel lastig om te zeggen, want ik leef in theaterland. Dus mensen ja. in mijn omgeving leven daar ook. Dus dat kan ik niet zo heel erg goed uh, inschatten. Aan de andere kant is het zo juist, omdat ik heel vaak in het theater zie... heb ik natuurlijk wel enig uh, zicht op de publieke, de groepen, de mensen die het theater bezoeken. Mm -hmm. Ik bezoek zowel, uh, ja, je zegt net al, ik was zat, vroeg, zat vroeger bij Muziekrand Oor... en nu zit ik bij een theatervakblad. En uh, dat stemt wel min of meer overeen met wat ook blijkt uit dat ouder worden van onze generatie. Van de generatie die zeg maar vanaf 1945 is geboren toen je jong was. En als je niet uit de, de hoge sociale klasse kwam... dan was je waarschijnlijk erg druk met popmuziek. Maar gaandeweg ontwikkelde je je smaak. Vond je betere popmuziek beter. Ging je klassieke muziek mooi vinden. Je interesseerde je voor beeldende kunst. En uh, naarmate dat verder gaat, en zeker vanaf je of 60's, zie je dat die generatie zowel belangstelling heeft... Voor, voor lichte cultuur als voor zware cultuur. En daarmee, als het ware, het hele uh, kunstenspectrum afgraast. Ja, en is dat dan vooral omdat ze geld en tijd hebben... Of, uh... Ja. Um... Is er ook nog iets anders? Beleven ze iets nieuws? Nou ja, mensen die ouder worden, die, die, die, die, ja, die hebben een deel van hun leven achter de rug. Die zijn bewust van de eindigheid van het leven. Ze hebben inderdaad, zoals je net zei, ze hebben tijd. Ze hebben wat meer geld. Uh, maar ze hebben er ook wel de culturele bagage dan wel de belangstelling voor. En daar komt nog dat aspect bij wat je vaak bij oudere mensen vindt. Uh, een, een behoefte aan verdieping. Aan, aan uh, nogmaals vaststellen in hun leven wat de zin van dat leven is. Dat is een hele problematische vraag zoals je mm -hmm. weet. En, uh, er wordt vaak gezegd dat kunst uh, een, een vorm van troost bieden is. In die zin zou het ook een functie kunnen vervullen. Ik ben daar wat minder een aanhanger van dan dat ik het een, uh, een hele fijne tijdsbesteding ja, vind. gewoon gezellig natuurlijk. En het is heel gezellig. En, ja, veel oudere mensen zijn alleen. Uh, veel mannen overlijden op een jongere leeftijd. Je ziet dan ook heel veel vrouwen naar het theater en naar de kunst gaan. Ook vrouwen in groepsverband of uh, met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren. Er gaan heel veel vrouwen naar het theater die lid zijn van leesgroepen, met name als er theaterstukken worden aangeboden die zijn gebaseerd op uh, boeken. Afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld heel veel succes gezien voor een uh, voorstelling uh, naar het boek van Arthur Japin. Mm -hmm. En uh, ik zie ook veel 50-plussers bij voorstellingen zitten, gebaseerd op oude films van Bergman. Uh, dat, dat doet het ook heel erg goed. Um, ja, kijk. Ik denk, je zou misschien kunnen veronderstellen dat je wat oudere mensen lastig vinden... sowieso is om voor oud te worden gehouden. Dan hebben ze een hekel aan, want ze zijn niet oud. Mensen uit de jaren zestig zijn forever young om Bob Dylan aan te, hangen, hm, aan te ja. halen. Dat is natuurlijk niet waar, dat is een fictie, dat is een mythe... maar het is toch wel prettig om het zo te bedenken. Want dat zet je er ook toe aan om je min of meer jong te blijven gedragen. En dat betekent eigenlijk dat je, naar mijn waarneming... in de generatie ouderen, mensen van 50, 60 plus... Misschien grosso modo twee, twee, twee, twee, twee, twee typen mensen kunt onderscheiden. Aan de ene kant zie je mensen die zich heel intens bezighouden... intensief bezighouden met familiezaken, met kinderen, met kleinkinderen... met zaken in hun directe omgeving. Uh, die, die mensen zijn nog sterk uh, ingebed in een sociale omgeving. En uh, daarnaast zie je een grote groep mensen die daar veel minder uh, mee verbonden is. Het zij geen kinderen heeft of daar wat minder bij betrokken is. En uh, wat meer Cosmopolitische zijn ingesteld die met het geld en de tijd die ze ter beschikking hebben gekregen reizen. Mensen die weten wat er in Londen te zien is, in Parijs... die naar een, een, een tentoonstelling in Berlijn gaan, desnoods naar New York. Voor die uh, groep mensen is eigenlijk de hele wereld een museum en, en, en een podium. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat geeft een enorme mogelijkheid tot en plezier... tot reizen, tot dingen ja. ondernemen, tot nou ja, zeg maar actief blijven. Daar heeft ja. het ook mee te maken. Je blijft actief. En als je naar bepaalde vormen van kunst gaat, die uh, uh, zeggen... Zeg maar je hersenen een beetje aan het kraken zetten, het niet meest voor de hand liggende, dan, dan, dan blijf je daar ook mentaal fit door. Maar u zegt eh, eigenlijk: als ik u zo hoor, er wordt al heel veel gedaan voor ouderen. Want eh, die, die, die leesclubs die dan naar zo'n voorstelling gaan mm -hmm. over een boek bijvoorbeeld. Ja. En toch vindt u dat eh, Schouwburg-directeuren... nog veel meer ouderen zouden kunnen lokken. Ja, dat denk ik zeker. Maar er hoe zouden dan zouden er meer kunnen worden gelokt. Nou, er is één uh, interessant voorbeeld dat momenteel in Nederland uh, uh, uh, aan de orde is: er is een, uh, dus is een, een duo twee jonge theatermakers. Lucas de Man en Oscar Kokke, die hebben in samenwerking met het Zuidelijk Toneel... hebben ze een voorstelling gemaakt die heet uh, Bejaarden en Begeerden. En die hebben een, uh, een leeftijdsgrens uh, aan die voorstelling verbonden. Daar mag je niet in als je jonger bent dan 65. Oh. Uh, als je jonger bent dan 65 mag je erin als een 65 jarige of ouder je meeneemt. Vervolgens hebben ze om de 65-plussers naar die voorstelling te krijgen vervoer uh, geregeld voor mensen die in tehuizen verblijven. Die worden opgehaald en die worden weer teruggebracht. En dat is voor het eerst wat dat gebeurt, naar mijn weten. En hier zie je een voorbeeld van als je je specifiek richt op de oudere generatie. Het is ook een voorstelling die zich uh, inhoudelijk uh, met, met thema's van oudere mensen bezighouden. Uh, Wanneer had je voor het. Eerst seks. Heb je nog steeds seks? Ze hebben mensen van meer, van boven de tachtig in de zaal gehad die ze vroegen of ze nog seks hadden. En, en hoe uh, was dat? Nou ja, sommigen wel en anderen niet. Het <laughs> is maar net hoe gezond je bent en of je hart het goed doet en zo. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat, die voorstelling die gaat ze straks voor het tweede of derde seizoen het land in. En die heeft enorm veel succes. En zo zie je, en dat is dus gemaakt door jongens van nog geen dertig. Ja, die doen uh, iets heel slims dus. Die eigenlijk. doen iets heel slims, ja. En maar normale, ja. andere theaters doen dat te weinig. Die hebben eigenlijk te weinig oog voor. Nou, laat ik zeggen. Je hebt natuurlijk twee typen theaters. Even ook weer grof gezegd. Je hebt theaters en, en, en, en, en theaterinstellingen die zich richten op een wat groter publiek. En zeg maar, een fijn avondje uit samenstellen. Zodat het uh, voor, een, uh, voor mensen die, die, die, die echt niet zo vaak gaan. toch een, heel, een hele plezierige avond is. En je hebt uh, theaters en instellingen die, die uh, gewoon theater programmeren. Voor, voor iedereen. Waarvan dus die meer cosmopolitisch ingestelde ja. mensen. die niet voor oud willen worden gehouden. juist wel bij ja. willen zijn. Want die willen namelijk op de hoogte blijven. onder andere door te weten wat nieuwe generaties aanbieden. Ja. Maar dat neemt niet weg dat, het toch de dat er toch een mogelijkheid is. Nou, omdat die generatie generatie uh, uh, 50, 60-plussers nog in tal en welvaart toeneemt... om daar uh, uh, uh, uh, gerichter... Uh, uh, op te programmeren, maar ook in een, uh, op een betere manier voor te zorgen in de zin van, uh, ik merk het zelf soms ook wel in een museum, dan denkt een museumdirecteur, ik wil mooie, strakke zalen hebben, ik haal de banken eruit, en dan loop ik een zaal binnen, denk ik, waar kan ik zitten? Ja, ja. Daar kan ik niet zitten. Nou, bij zaal 6, 7, 8 denk ik, ik ga er maar weer uit, want ik word veel ja. te dus moe. Dus kortom, gewoon ook aan praktische dingen denken, zoals Korp lekkere stoelen, bedoelt u? Bijvoorbeeld je. lekkere stoelen, dat je onderzovoers aan, dan blijf je ook langer in dat museum, dan ga je ook nog eens tussendoor een kopje koffie drinken, ja als dat goed verzorgd En dat geldt is. ook voor theaters? Dat geldt ook voor theater, dat geldt voor musea. Uh, dat geldt voor heel veel uh, ontspanning uh, dat wordt aangeboden. Nou hebben we het over theaters, maar ouderen hm. gaan natuurlijk ook naar popconcert. U had het daar net al even over. Ja. En dat zegt ook Jan Smeets, organisator ja. van Pinkpop en Pinkpop Classics op 3FM. Laat even luisteren. De mensen die zijn niet gekomen voor mijn blauwe ogen. Ze <laughs> zijn echt wel gekomen voor het programma. Hoor. In Nederland zijn toch wel heel duidelijk value for money. En uh, dat geldt in alle opzichten. Als je het eten op een bepaalde kraam niet goed presenteert... Ja, dan, dan presteert hij ook onder de maat. Als jij nu top drie zou moeten maken, welke zou dat dan zijn? Nou, nummer één, Bruce Springsteen. Ja. Nummer twee, uh, Rowenaise. En nummer drie, Keen. Ja, muziekfestivals, hè? Ja. Richten die zich nou genoeg eigenlijk op ouderen? Nou ja, er is inmiddels uh, een, een, een, een, een uh, diversifiering ingezet. Jan Smeets zegt het net al. Hij heeft inmiddels Pink Pop Classic... Uh, opgezet om uh, die oudere generatie te bedienen met, uh, met, met, met helden van vroeger. Mm -hmm. uh, er is een festival ook in de zomer, ook in Limburg, in de buurt van Weert. Dat heet Bos Pop. Daar staan ook helden van vroeger, als Deep Purple en Roxy Music. Dat is specifiek gericht op ouderen. Ja. Er is uh, in Utrecht elk jaar een festival dat heet Blue Highway. Daar staat Americana-muziek. Uh, ja, als je daar rondloopt, dan denk je: jongen, jongen, jongen, dat zijn allemaal grijze duiven tussen wie ik me hier uh, voortbeweeg. Het is allemaal Prima. Hm. Ga je naar een concert in de Heineken Music Hall... dan kun je de ene avond de jonge generatie aantreffen. Maar als Bob Dylan er staat, dan staan er drie generaties uh, ja. mensen. Want is het zo... Um, kijk, bijvoorbeeld het Concertgebouw... Hè, mm -hmm. uh, heeft speciale campagnes juist om jongeren te trekken. Ja, het Concertgebouw had enorm veel last van vergrijzing. En mensen die ook heel erg veel hoesten. Dus er worden ook al heel veel snoepjes, hoestbonbons uitgedeeld. Maar het Concertgebouw heeft een jaar of tien, vijftien geleden... heel specifiek om jongere mensen naar het ja, gebouw... Maar is dat dan iets waarvan je denkt... Ja, dat is logisch, want die vergrijzing was nou juist niet erg. Je... Nee, ja, maar kijk, de, de iedereen vergrijst. En je moet zorgen dat als de huidige generatie grijze duiven wegvalt... dat mm. er een nieuwe generatie grijze duiven wordt aangevoerd. Je ziet dan ook, als je kijkt naar de onderzoeken in het uh, gebruik van uh, kunst en cultuur... dat die heel intensief uh, wordt gebruikt uh, door jongeren tot 10, 20 jaar. Dan krijgen ze gezinnen, dan moeten ze natuurlijk opvoeden, hebben ze geen tijd. Ja, en dan, veel te uh, boven de 50 pakken mensen dat weer op. Maar dat wat mensen boven de 50 oppakken, dat wordt eigenlijk... Eigenlijk in, voor een groot deel al in die eerste twintig jaar wordt dat, uh, die basis daarvoor wordt gelegd. De voorkeuren die mensen dan hebben, gaan ze daarna oppikken. Dus kortom, je moet niet uh, die jongeren vergeten, ook niet als theatergaan. Het tegendeel. Nee, ja, nee. Tegendeel. Die Maar goed, moet je eigenlijk stimuleren. zegt u: je moet gewoon zorgen dat iedereen komt. Niet zozeer je richten op die ouderen. Je moet alleen zo nu en dan een specifiek op ouderen gerichte voorstelling. Nou ja, hebben. kijk, de, de ervaring heeft geleerd dat mensen tussen hun dertigste, vijftienste en de vijftigste, vijfenvijftigste hebben ze er gewoon geen tijd voor. Dan komen ze nauwelijks. Uh, en de ervaring leert ook dat ze daarna wel komen. Waar ze daarna dan naartoe willen, dat heeft te maken met wat ze in hun tienerjaren hebben meegemaakt. Dus die tienerjaren dat vormende, de educatie, die is, die is van primair belang... om er later voor te zorgen dat er een aanvulling komt... op de mensen die dan gaandeweg 80, 90 worden en wegvallen. Dus eigenlijk resumerend, zorg ervoor dat je een uh, aanbod hebt... wat gericht is op die groepen die ook daadwerkelijk kunnen. Dus jongeren hebben tijd en je hebt ouderen die hebben tijd. Maar ja, die middengroep... en, die jongen, maar, en die jongeren moeten hun eigen dingen hebben natuurlijk. Moeten hun eigen dingen ontdekken, die nemen ze dan in hun leven mee. En die ouderen gaan dan later met die ontdekkingen weer opnieuw uh, verder. Ja, want die jongeren worden natuurlijk op een gegeven moment ook grijzer. Ja, Bruce Springsteen, over wie Springsteen net spreekt, is nu ook, zeg maar, 65. En daar ja. gaan de mensen van 60, 65 naartoe en ze nemen hun kinderen en kleinkinderen mee. Ja, u bent u een fan van hem? Ik ben een heel groot fan. <laughs> ik heb hem ook vaak ontmoet, Ja, Bruce die indruk had ik al. Ja, die indruk had ik al. Ja. <laughs> Goed, hartelijk dank, Constant Meijers, hoofdredacteur van TM Vakblad voor de Podiumkunsten... en dus ook oud-hoofdredacteur van muziekkrant OOR. En uh, nou, veel plezier, hè? Benauwd. bij een van die volgende bezoeken aan het theater. Dank je wel. Dit waren weer de twee dingen van Max voor vandaag. Morgenavond, dan is het alweer woensdag... dan zit hier Govert van Brakel met weer nieuwe dingen. En de gesprekken van vanavond zijn op onze site terug te luisteren. www.twedingen.nl En straks uh, gaat BNN Today verder op Radio 1. Willemijn Veenhoven die gaat ons allen vertellen wat er gaat gebeuren in jouw ja, uitzending. Ja, maar uh, Nou ja, de, de ministerraad begint zo over... Ja, uh, ik heb de, het gehoord. Ja, over Libië. En uh, dat volgen wij natuurlijk op de voet. Zodra die er is, dan hoor je dat hier live. En gaan we dat even daarna doorspreken van... wat gaan we daar dan doen? En met wie en met wat? En hoe? Enzovoorts. Uh, dat en onder andere ook nog Mark Tuitert over zijn boek... waarin hij ook heel veel uh, privé dingen onthult. Heel oh. interessant. Mm. Uh, allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Rashid Finch. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland is van plan F-16's een tankvliegtuig... en de mijnenjager Haarlem naar Libië te sturen. Melden ingewijden in Den Haag. Het kabinet praat vanavond over de details. Premier Rutte heeft vanmiddag nog eens benadrukt... dat Nederland het liefst deelneemt in NAVO-verband.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 De Belcompany winkels blijven bestaan en houden hun naam... maar zullen in de toekomst mogelijk alleen nog maar Vodafone producten verkopen. De NMA moet de overname nog goedkeuren. En dat zijn ze, de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 22 maart, 1 over half 9. Goedenavond. Het kabinet is nu net bij elkaar om te beslissen... wat Nederland gaat bijdragen aan operatie Odyssey Dawn in Libië. Als ze klaar zijn, dan hoor je dat hier natuurlijk bij BNN Today. En dan uh, hoor je dat hier live, de persconferentie. En praten we er daarna over door. Met uh, mi militair historicus Christ Klep. Ja, precies. Um, <laughs> Hij gaat uh, precies uit de doeken doen wie, wat en hoe... daar allemaal naartoe gaat, naar Libië. Uh, ook nog ander nieuws natuurlijk, dan Libië. Um, Mark Duiter, die heeft een boek geschreven over hemzelf over hoe die kampioen is geworden en ook over veel privé dingen. En die is eh, na 9 uur hier te gast. We hebben nieuws uit Jemen, waar het eh, nou, heel erg spannend is. En koning Henk Schiefmacher die gaat tatoeëren voor het goede doel, namelijk voor Japan. En onze eigen Joris die was bij kinderen uit Wit-Rusland die in Nederland verblijven. En de kinderen die hier een maand lang in Nederland blijven... hebben allemaal te maken met de gevolgen van de grootste kernramp ooit die hier in de wereld heeft afgespeeld. En dat was in Tsjernobyl. Ja, straks ranking de nieuws. Uh, alvast een update met Simone Meilands. Belangrijk nieuws vandaag is opnieuw Libië en de situatie in Japan. In Amsterdam daar zijn er krakers verjaagd uit hun krakershollen. De ME heeft Elf uh, Pandel uitgeruimd. En Facebook heeft sinds vandaag een kantoor in ons land geopend. Er lopen hier al heel wat Facebook-verslaafden rond inmiddels. Drie keer of zo. Even kijken, morgens, middags, s avonds. Ja, na een week vakantie dan ben ik toch wel weer blij dat ik uh, weer wat op kan zetten eigenlijk. Dat en meer na negen uur. Dankjewel, Simana. Iedere dag hoor je hier bij BNN Today wat bekende Nederlanders zoal bezighoudt. Vandaag te beginnen met de Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. De Tweede Kamer heeft vandaag het gewone werk onderbroken... voor een stille bezinning op de ramp in Japan. We wilden niet doorgaan met het gewone leven... zonder gezamenlijk als Kamerleden stil te staan bij wat daar is gebeurd. We hebben het ook gedaan om aan de vele Japanners hier in Nederland te laten zien dat we met hen meeleven. En we doen dit soort dingen omdat we in onze schrik en in ons medeleven één zijn als volksvertegenwoordigers. Even zijn de verschillen ondergeschikt. Ja, en dan Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden. Afgelopen 12 maart was het exact tien jaar geleden dat ik kanker kreeg. Een dag van bezinning. Daarvoor ging ik langs bij mijn arts van het medisch centrum Alkmaar... Om het samen een soort van te vieren. We hebben samen geproost. Of het lot ermee speelde, werd ik een paar dagen later ziek. Koortsig, niet lekker, spierpijn. Even moest ik terugdenken aan tien jaar daarvoor. Gelukkig bleek het later, zoals bij vele Nederlanders, zomaar een griepje. En de dag van Lingo-presentatrice Lucille Werner. Lingo komt weer terug op de buis in de Verenigde Staten. En vandaag is er een Nederlandse delegatie van producent IDTV naar Hollywood vertrokken. voor de eerste optalen van Lingo. Bill engel een Amerikaanse comedian, zal Lincoln voor zijn rekening nemen. En via Twitter hebben we al contact. En dan een sportnieuws. Ja, nu is hij weer. Goedenavond. Goedenavond. Hedwigis Maduro heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal al verlaten. Maduro, die de afgelopen maanden ook al weinig speelde voor zijn club Valencia... heeft te veel last van een enkel blessure. Bondscoach Bert van Marwijk heeft AZ-Middenvelder Stijn Schaars opgeroepen als zijn vervanger. Oranje speelt aanstaande vrijdag en volgende week dinsdag ek kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. De benoeming van Edwin Benne als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen roept nu al flink wat weerstand op. Benne is de opvolger van Peter Blange, die eind vorig jaar stopte als bondscoach. Onder leiding van Blange wisten de lange mannen zich de afgelopen jaren niet voor de grote toernooien te plaatsen. Al voor de benoeming van Benne was er kritiek van spelers op zijn gebrek aan ervaring. Hij wil met die internationals in gesprek. Uh, ik denk dat communiceren uh, direct gaat, face-to-face.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 die eigenwijze jongens in ons team even eh, af en toe op hun plek zitten, zetten... Nou ja, goed. En ik denk dat, uh, dat je daar uh, wat ervaring nodig hebt. En ik denk ja, dat hij dat toch op de, in eerste instantie mist. En de mening van Van Harskamp wordt gedeeld... door een aantal andere spelers van Oranje. Het vooronderzoek van de KNVB naar het gedrag van ADO-den Haag-speler Lex Immers... is nog niet afgerond. Immers zong na het gewonnen duel met Ajax onder meer... We gaan op jodenjacht samen met een grote groep supporters in het supporters home. De aanklager betaald voetbal heeft hem vandaag per fax aanvullende vragen gesteld. Immers heeft een dag de tijd om daarop... Te reageren. En vandaag werd ook duidelijk dat een aantal leden van de Raad van Commissarissen van ADO aanwezig was bij dat uh, zingen in het supporters' home. Een woordvoerder laat weten dat de situatie in het supporters' home zodanig was dat er niet kon worden ingegrepen. Het was gebeurd voordat ze er iets aan konden doen, ja. zegt men. Kunnen ze niet gewoon de, de winst afpakken of zo? Ja, dat niet. Er zijn een, een hoop heen. mensen in Amsterdam die dat graag zouden willen, denk ja, ik. Maar, ik, uh, uh, ik, uh, ik van, uh, maar nee, dat kan nog niet in het voetbal. Ja. Uh, Natine, uh, langs de lijn. Dankjewel. Henry. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het spantroom in Jemen. Komt er een burgeroorlog of wordt alles weer rustig, toch weer? Al weken demonstreert de oppositie. Ze wil dat de grondwet verandert, dat de president opstapt... en dat er echt wat wordt gedaan aan de armoede in het land... De politie schiet op scherp op de demonstranten. Afgelopen vrijdag vielen er nog 50 doden. Ja, en de president die kondigde vandaag aan dat hij bereid is op te stappen. Volgend jaar na de verkiezingen, als hij weet wie hem opvolgt. Onze exit-Hollander Sam, die woont in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Sam, goedenavond. Hai, goedenavond. Toen we je vanmiddag even belden, vanaf de redactie, toen, toen vloog er net een, een steen door je uit. Is dat ja, alweer ik opgelost? In, uh, ik werk in een uh, centrum voor vluchtelingen, ja. waar, zij de, waar zij lessen volgen. En uh, die, de vluchtelingen zijn met name heel erg bang hier in Sanaa voor, uh, voor geweld en, uh, en extra onrust. En uh, ja, die steen dat gebeurt af en toe door Jemenieten die niet van Somaliërs houden. Maar uh, dat heeft niets met de politieke situatie te maken, hoop ik. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, wat er wel mee te maken heeft is, is de spanning. Spanning is om te snijden, uh, dat zei jij eerder. Hoe merk je dat op straat? Uh, mensen zijn erg nerveus. Uh, de, veel winkels zijn dicht. De, de straten zijn wat stiller dan normaal. Uh, veel mensen slaan uh, eten in, uh, in huis. Nu uh, werken we met, met gastanks en die zijn nu op. De elektriciteit valt uit vaak. En uh, in elke bus uh, wordt er veel over politiek gepraat. Ja. Men is erg bang uh, voor, een, voor een gewelddadige strijd tussen de verschillende politi uh, politieke en militaire groepen. Ja. Die nu uh, aan de ene kant de presidentskant kiezen en de andere vallen hem af. Maar dat, dat klinkt een beetje alsof mensen denken: er gaat echt wat gebeuren. We slaan in, we verschansen ons straks in onze huizen, want dit, dit komt tot een uitbarsting. Ja, er zijn heel veel, heel veel verschillende scenario's. Uh, men, uh, men kijkt vooral uit naar komende vrijdag. Elke, elke week is het hier op vrijdag en zaterdag ja, gewoon rustig. Ja. En uh, men verwacht een grote verandering uh, komende vrijdag: dat, of de president valt of men gaat in grote groepen naar het presidentspaleis toe om zijn aftreden te eisen. Uh, dus het is uh, deze dagen vooral afwachten tot uh, komende vrijdag. Ja, maar en hoe is het dan? Jij woont daar, jij werkt daar. Um, als je nu over straat loopt, wat merk je daar dan van, van die spanning? Uh, weinig mensen op straat, veel mensen blijven thuis. Ook veel Jemenieten, ja, uh, als het onrustig wordt, gaan terug naar hun dorpen. Iedereen uh, komt van een bepaalde stam uh, in een bepaalde, verschillende regio's. En men keert terug naar hun dorpen, omdat het daar rustig is. En, uh, verwacht nu dat uh, de grote clash of de grote verandering hier in de hoofdstad zal plaatsvinden. Ja. Dus uh, ja, veel mensen op straat uh, uh, uh, lopen snel uh, en uh, uh, halen wat eten en gaan dan weer naar huis. En de, er zijn heel veel tanks op straat en men probeert vooral elk geweld te vermijden. En ja. bij op mijn werk uh, hebben we ook vandaag de vrouwelijke werknemers naar huis gestuurd. En um, vrouwen komen ook niet s'avonds op straat neer. Dus het is een uh, spannende situatie op dit moment, ja. Ja, nou ja het, wordt, het ziet er ook niet echt naar uit dat het rustig wordt, hè. Want er zijn een paar hoge militairen vandaag ook weer. Die zijn overgelopen naar de kant van de, de demonstranten. Dus er vormen zich echt twee fronten, de demonstranten en de, de aanhangers van de president. Um, wordt het voor jou niet ook eens tijd om te denken, moet ik hier nog blijven? Uh, ja, nou, de Nederlandse ambassade heeft al vele maanden Nederlands opgeroepen om uh, het land te verlaten. Maar... Uh... Het, het geweld is niet tegen het buitenlanders gericht zozeer. Mm -hmm. uh, dus uh, ik zie nog geen directe uh, noodzaak om, om het land te verlaten. Maar als een organisatie het werk stopzet, dan uh, zal het eventueel moeten uh, gebeuren. Ik denk dat ik in de in het weekend naar Aden had waar het nu rustiger is. Oké, okay. en daar is het veilig ja. veiliger. Uh, ik hoop het, ik hoop het van harte. Ja. Maar uh, op straat, uh, er is er geen gezegd op straat. Uh, maar alle tanks op straat en de vele militairen, dat uh, brengt, maakt veel mensen ongerust. Het positieve is wel dat uh, de jongeren, die al wekenlang demonstreren op straat... en die zoveel beschoten zijn door de militairen, nog niet zijn teruggevechten. Ze houden in stand dat het een, een vreedzame demonstratie moet zijn. Dus, ja, uh, waar, waar de wel de... 50 doden zijn gevallen, dat wel. Ja, aan hun kant. Ja. Maar uh, ze zijn niet terug gaan vechten nog. Nee, heel goed. Goed, Sam, pas op jezelf daar in Sanaa in Jemen. Okay. En uh, we spreken je snel Goeie. weer. Dankjewel. Zometeen uh, iets heel anders. Het uh, Men Liberation Front. Ingewikkeld verhaal, nee, maar leuk verhaal. Mannen moeten bevrijd worden, mannen moeten weer man worden. En hoe dat gebeurt, dat hoor je zometeen. meteen. really don't like your point of view. I know you'll never sunny jeans. Dit is Skinny Radio 1. Jeans. Ja. BNN Today. Goed. De man van tegenwoordig is een uh, mietje. Hij scheert zich namelijk. Hij is zelfs op plaatsen waar dat helemaal niet zou moeten. Hij kookt, hij strijkt, hij maakt schoon. Hij drinkt rosé, thee. Is lief tegen zijn schoonmoeder. En misschien nog wel het allerergste schijnt het te zijn. Hij gebruikt crampjes. Maar aan dit alles komt nu een eind. Uh, want uh, Stijn van Dam en Victor Brans gaan daar persoonlijk een einde aan maken. En wel in het nieuwe Veronica-programma Men Liberation Front... MILF, afgekort. Heren, goedenavond en welkom. Oh, wacht. Nee, nee niet MILF. Hè. Dat horen wij de hele tijd. Ja. Oh. MLF. MLF? Ja. MLF ja. Oh, ja. Dus mensen zeggen dan MILF, maar het is MLF. Ja. En ze zeggen Stijn, maar het is Stijen. Precies. Ja, ja. Nou goed, hebben we alles recht gezet. Ja. <laughs> Dacht ik ook nog dat er een andere Victor Brands tegenover zat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Onder ons gezegd en gezwege, gezwegen zijn we blij met jou nu. Hè? Kijk. Want die andere, ik weet niet of dat wel een echte man is. Dat zijn de betere introducties. Wow. Ik, ik zie jullie net binnenkomen en dan denk ik, het programma gaat over echte mannen. En er komen ook wel twee echte mannen binnen. Dus duidelijk. Um, waar waren jullie al die tijd? Vroeg, vraag ik mij dan af. Dan, Vandaag. Vandaag. Nou ja, überhaupt de echte man, waar is die gebleven? Ja, sommige mannen zijn een beetje undercover gegaan. En, en ja, wij zijn er altijd al wel geweest. Alleen daar lag niet altijd de focus op de afgelopen jaren. Men keek heel erg meer naar die nieuwe mannen. De Metroman. De Metroman. En ik heb uh, het idee dat het tij gaat keren. Ja. ja. En de ja. Metroman, dat was een beetje type. Uh, hoe heet hij? Bekende voetballer natuurlijk ook weer. Uh, van Porsche Pies. Ja, Backham, Beckham was dat Beckham, Beckham, voorbeeld ja. van de Metroman, toch? Ja, ja, ja. ja. dat zijn jullie duidelijk niet. Nee. Ik nee, kan wel net ik. zo goed voetballen, heb ik het idee. Maar dat denk ik zelf vooral. Maar uh, nee, qua voorkomen niet. Nee. nee, want jullie wassen je niet... Nou ja, wel af en toe eens een keertje, maar bijvoorbeeld niet je haar. dat hoort nou, Wij zijn, zijn. gewoon hele schone mensen. Ja. ja, van jezelf. Van onszelf. Ja. En, uh, en maar het, het, het is ook... Wij vinden, kijk, David Beckham, die, dat is een soort... Ja, glanzende huid heeft en hij. En hij volgens mij ja, heeft, hij, hij is er gewoon mee bezig, hoe hij eruit ziet. En, en, de, en, dat, die, en dat die spieren mooi gelijnd zijn en zo. Ja, en dat kan niet. Ja, dat is gewoon. eigenlijk is dat niet echt iets voor een echte man. Een echte man die is daar niet mee bezig. Nou, heb jij ook best een glad huidje? Van op. Nou wel, ik heb. Ja, nou ja, goed, <lacht> dat is dan van mezelf. <lacht> ik heb een glad mooie, mooie. Daar kan ik niks aan <lacht> doen. Mooi mij... kan... worden ermee geboren. Zijn jullie nog beschikbaar hier? Nee. Nee, nee. al bezet. Ja, ja eigenlijk bezet. Maar je bent een echte man of je bent het niet. Ja. Dus dat doet er verder helemaal niet toe. Nee, het doet doet helemaal niks nee, toe. Dus parker, nee, dus pakken wat je pakken kan. Nee, We nee, hebben het toch over werk, hè? Bedoel ja. je Nou, ik bedoel meer over ik zit hier, hè? En ja, god. Uh, oh, zo. Ik verwacht toch dat. Uh, aan het eind van het gesprek, dat een van jullie... hij uh, nou, je... heeft. Oh, ja. op die manier. Nou, ik dacht beschikbaar <laughs> qua werk. Ik denk, nou ja, we hebben nog wel een uurtje hier of daar. Uh. Hey, <laughs> en qua... moet, je, zou, moet jij niet gewoon thuis ook... Uh, uh, aan het strijken zijn en de was aan het fout? Nee, ja, ik moet ook werken. Hè? Van wie? Van mezelf. Niemand ja. die voor mij zorgt. Oh, je hebt geen man die dat... Uh... Nee. Dus en daar zag ik jullie binnenkomen en dacht ik... Denkt, nou, hey, oh zo, nou. Ja, kijk. Maar dat maar echte mannen pakken wat ze pakken kunnen, hoort dat ook bij een echte man? Dus, nee, mannen, eh, mannen, niet... zijn, nee, nee, mannen nee. zijn helemaal niet uh, hele vervelende, op seks beluste... Uh, Ach, wezens. wezens. vertel even, wat is er dan verkeerd aan de man en wat gaan jullie daar aan veranderen in dit programma? Nou, mannen zijn langzamerhand steeds meer op vrouwen gaan lijken. En dat is gewoon heel klein begonnen. Maar ik zie nu jongens van 16 jaar uh, in de stad lopen met een diadeem in hun haar. En ze kijken uit hun ogen alsof ze dat allemaal heel erg normaal vinden. Absurd. Ja. Nou, dat is absurd. dat vind ja, dat... ik ook. Dat is absurd. Ik kan niet, Dat is echt heel vreemd. Ja. Er zijn veel meer dingen op te noemen. Mannen die... die uh, uh, uh, uh, uh, u, bijvoorbeeld een vriend van mij die was gisteren bij ons thuis... en die liet zijn nieuwe scho scho schoenen zien. Ja. En hij, hij was erover aan het denken om nog terug naar de winkel te gaan... omdat hij het niet de goede kleur vond. <laughs> ja. Waar is die man nou mee bezig? Ja, waar is die nou in mee bezig? Maar een ja. echte man laat natuurlijk ook zijn kleren en ook zijn schoenen kopen door zijn vriendin, toch? Want dit maakt natuurlijk geen bal uit hoe je eruit ziet. Ja, hoe, hoe, hoe die schoenen er komen, dat maakt niet nee. uit. Nee, gewoon <laughs> ja. je trekt je gewoon je schoenen aan. Ja. Even een fragmentje um, uit de eerste aflevering. Daar proberen jullie mannen in de val te lokken door ze in een winkelcentrum... door een vrouw een gezichtscreme aan te laten smeren. En dat volgen jullie dan weer via de verborgen camera. Heb jij vandaag een dagcreme gebruikt? Zwitser. Zwitser? Jeetje. Zwitser is dus babycreme. <laughs> Blijf lekker liggen. Doe net alsof je... Mijn haar gaat door de war. Nee, joh. Mijn haar gaat door de, gaat door de war. Scheer je alleen op je gezicht of op nog andere delen van je lichaam? Ja, overal. Ja, overal. Okay. Goed, maar wat dit is echt heel erg. We moeten hem redden. En dan gaan jullie hem redden. Ja, we hebben hem, we hebben hem ook gered. Ja, hoe dan? Nou, we hebben hem geconfronteerd met de uitspraken. En, <laughs> en... En, en verteld van, ja, jongen, wat zeg je nou allemaal? Mijn haar gaat in de war. Je scheert je overal. Overal. Ja. Echt overal. En dat zei hij ook echt. Hij zei het nog wel lichtelijk uh, verlegen, om het maar zo te zeggen. Ja, en het is met name dat... ze hebben een soort rolmodellen ook nodig... om te laten zien van ja, dat heb jij helemaal niet nodig... En toen aan het eind van het liedje hebben jullie hem natuurlijk omgeturnd tot een echte man. Nou ja, we, we dwingen niemand. We laten ze zelf die beslissing nemen. Ja. Alleen we laten ze wel zien, kijk, dit zijn de effecten. En, en dit is wat er uit jouw mond komt. En daar schrok je zelf ook wel van. En ook die hele groep vrienden die erbij was. Je ja. had ook wel zoiets van, ja, eigenlijk hoeft het helemaal niet. Het is nergens voor nodig. Maar hebben jullie er acht afleveringen nodig om de man weer, weer te ontvrouwelijken? Zeg maar? Ja, ja. Negen zelf. Negen zelf. Ja. We maken ze wakker, dat is het. Hè? Ze, zijn, ze zijn ergens en we moeten, ze, we moeten iets met ze doen. Ze confronteren. En dat zag je ook ook heel duidelijk bij die jongen. Die, die heeft ook gewoon netjes zijn uh, excuses aangeboden... Ja. Uh, aan de mannen in Nederland. Ja, en aan het hele Nederlandse volk. Ja. En met wie mag ik nou mee nu? Uh, ja, wel eventjes We met mij. We bellen. We bellen. Schotten, schotten. Heren wanneer allemaal te zien vanavond. Men Liberation Front. Vanavond half tien Veronica. Bij Veronica. Ja. Dank Stijen Victor. Tot ziens. Graag gedaan. Graag gedaan. Today. Ja, dat nou, gaan wij doen. Um, Bridget Maasland zometeen in haar wekelijkse entertainmentrubriek uh, met zangeres Do. Die liep de marathon van New York voor het Goede Doel. En we hebben het over BN'ers en Goede Doelen. En schaatser Mark Duijter, die is hier te gast na negen. Maar eerst, as usual, de dag van Joris Kreugel. Het is nu bijna 25 jaar geleden dat de grootste kernramp ooit in de wereld in Tsjernobyl plaatsvond. En de effecten van de radioactieve straling zijn tot op de dag van vandaag op mens en milieu enorm. Het aantal indirecte slachtoffers uh, wordt op tienduizenden geschat. En dan nu de ramp in Japan. Wat voor gevolgen gaat dat allemaal hebben? Het is verschrikkelijk allemaal. Ja, en die gevolgen zijn wel merkbaar hier in Amerongen. Want er is een groep van 19 kinderen uit Tsjernobyl over voor een maand om even uit ellende te zijn uit het gebied in Wit-Rusland. Ellie, we zijn hier op de kinderboerderij en jij begeleidt deze groep de komende maand onder andere. En ja, de gevolgen zijn al zichtbaar eigenlijk, hè? want niet iedereen komt mee. Ja, dat klopt. Er zouden 21 kinderen komen, maar op 6 maart bleek er een kind ziek te zijn geworden. En we kregen bericht dat dat kind met spoed is opgenomen in het ziekenhuis in Minsk, waar het weer behandeld gaat worden waarschijnlijk voor kanker. Dus het is gewoon hernieuwde kanker wat erop is getreden. En deze kinderen die hier allemaal zijn, ja, die zijn in remise, Ja, dat klopt. Ze zijn onder behandeling geweest. Ze zijn allemaal behandeld voor kanker. Maar in de afgelopen periode zijn ze, dat noemen ze dan uitbehandeld. Ze zijn klaar. En dan mogen ze ook weer naar Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus helemaal genezen zijn. De kans dat het terugkomt? Ja, als je ziet naar nou, dat ene kind, de kans blijft altijd bestaan. Het is best relevant eh, voor deze kinderen. Vandaag ben je gezond en morgen kun je weer ziek zijn. Ja. Um, jij bent in die buurt geweest, hè? Ja, ik ben in het zuiden van uh, Wit-Rusland Wit geweest. Waarvan ook bekend is dat daar de meeste straling uh, in de grond terecht is gekomen in, uh, toen het ging regenen. Uh, de situatie is zo, zover als ik uh, bij mij bekend is, is dat er in de grond en in het water nog steeds uh, radioactiviteit zit. Um, daar, zullen, daar wordt waarschijnlijk niet al te veel over gerept. Maar het is wel, waarschijnlijk wel aanwezig. Maar uh, deze kinderen proberen we hier dan dat, uh, te zorgen dat ze hier wel gezonde voedsel krijgen. Hoe groot is die groep die eigenlijk ziek is nog daar? Nou, hoe groot die groep ziek is, is nog niet helemaal bekend. Uh, wat nu de laatste tijd heel erg speelt, is... of dat het DNA van deze kinderen niet is aangetast. Dus dat ze niet ziek zijn geworden van hun ouders. En ja, daar zijn ze nog over aan het onderzoeken of dat zo is. Over wat voor kankersoorten praat je dan eigenlijk? Uh, de meeste vormen zijn uh, leukemie. En uh, wat ook heel erg speelt is schildklierkanker. En daarnaast zijn er verschillende kinderen die ook last hebben van hun nieren. En dan nu Japan... Het gaat er door je heen dan, want jij bent er al heel lang mee bezig. Je hebt zelfs een van uh, die meisjes die rondloopt in huis gehad. Ja, uh, mijn eerste reactie was toen ik uh, het hele gebeuren in Japan zag... Uh, heb ik gezegd van uh, de volgende lading kinderen komt uit Japan. Dus ik maak me ernstig zorgen over de situatie daar. Maxime uh, is een van de jongetjes die uh, mee is. En uh, ja, Maxime, hoe is het met jouw gezondheid nu? Mm, ja... Toen ik drie maanden oud was, werd de kanker bij mij geconstateerd. Gelukkig ben ik daarvan genezen. Maar ik heb nog wel steeds last van mijn nieren. Maar ik ben verder wel gezond. En uh, ja, ik maak me eigenlijk ook niet echt zorgen. Waarschijnlijk heb je ook de beelden gezien in Japan. Uh, ja, hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het heel erg wat er allemaal in Japan is gebeurd. En ik hoop dat er ook een heleboel mensen gaan helpen daar. En ik hoop als de kinderen ziek worden... dat die in de toekomst ook net zo'n mooie vakantie als ik krijg nu in Nederland. Ja, en gelukkig klinkt die positief, maar dat geldt niet voor al deze kinderen. Want ja... Wat voor toekomst hebben ze? Ze weten het niet. En ook nog eens een keer onder erbarmelijke omstandigheden in Wit-Rusland. En wat betreft Japan, de radioactiviteit die daar vrij is gekomen. Ik hoop niet dat het zo ernstig is als in Tsjernobyl. Maar wat de gevolgen echt zullen zijn, dat weten we pas over een hele lange tijd. Ja, tatoeëren voor Japan, dat is weer heel wat anders. Ik heb is... het telefoontje, zeg maar, dat eh, kind. <laughs> Hallo, Henk Schiefmacher. Ja. <laughs> wat zeg je? Wat een bijzonder telefoontje. Wat, wat voor telefoontje? Wat ik net hoor van dat, van dat kind. Wat zegt van: Ik hoop dat het niet zo ja. wordt. Ja, ja, ja, goed. Ik, ja, kippenvel van. Wat goed, je zat mee te luisteren. Dat is mooi. Ja, nou, ja. dat ja. laatste stukje. Jullie bellen mij twee minuten hier. Dus ik luister dan naar het kind. Wat een, een, een, een fantastisch. Ja, ja. Nou ja, Wij hebben het even in de bar. Ja, nee, precies. En ik zat onderwijl even iets met de regisseur te overleggen. Dus ik heb heel slecht naar de reportage geluisterd. Dus ik, ja. ik wou dat ik kon zeggen, hij was prachtig. Maar daar, ik heb het niet zo goed gehoord eigenlijk. Hij was fantastisch. Nou, dat is mooi om te horen. Maar ja. laten we het nu even snel over jou hebben. Voordat het alweer tijd voor het nieuws is. Want jij gaat tatoeëren voor Japan. En um, trouwens, gefeliciteerd. Je bent jarig vandaag. Ja, ja. ja. 9, ja. 59 geworden, toch? Maar helemaal gehaald hebben we het bijna. <laughs> bijna gehaald, nog een ja. jaartje. Uh, nou heb jij uh, heel wat tatoeages laten zetten in Japan. Uh, wat is jouw mooiste Japan-tatoeage? Nou, ik heb een, uh, een tatoeage op mijn borst... die is in de eind 70e jaren gemaakt in Yokohama. Meneer Owara, die was toen president van de Tattoo Club of Japan. Ja? Daar, daar, daar correspondeerde ik al mee vanaf begin 70. Die man heeft op mijn buik gezeten... die heeft met een oude machine heeft die dat ding gemaakt... Dat deze ze neten, en wat het raar is, ik heb hem laatst teruggezien, hij is uh, uh, al jaren overleden en men heeft hem nu op een, uh, een, uh, een houten frame gezet. Dus zijn hele huid is op een houten frame gezet Hè? op zijn gezicht na, dus het was een rare weder, er is een grote verzameling van uh, getatoeëerde huid in Japan. Dus die man is eigenlijk opgezet, behalve zijn hoofd. Nou, hij is niet echt opgezet, hij is niet echt opgezet. Dat is weer een Klopt. andere vraag. Maar ja, wij ja. hebben natuurlijk als tatoeërers een hele goede band met Japan. Ja. Wij, wij gebruiken heel veel Japanse invloeden in ons, in ons werk. Dat het was al vrij snel, uh, had ik het idee om iets te doen. En uh, het, het, ik heb er een vlag buiten gehangen, vooral het moment dat de, de, uh, uh, dat de zaak daar uit elkaar knalde, de, de tsunami, zeg ja. maar. En daar kwamen zoveel ontzettende leuke reacties op, variërend van Amsterdamse mensen die zeiden, ah, dat geek in die vlag voor de hangen. Tot aan een, een, een hevige, emotioneerde Japanse dame die ons vreselijk dankte dat we uh, een stukje solidariteit hadden met. En toen dacht ik, ja, ik moet toch eigenlijk iets meer doen. Want ik, ik zat eigenlijk te wachten op een soort actie zoals we die in Nederland altijd kennen. Ja. En wij hebben meer dan 400 jaar handel met, met, de, met dat land uh, gehad. Maar dan nou ga, nou ga je dus echt een dagje gratis tatoeëren en al het geld dat je daarmee ophaalt gaat naar Japan, maar gaat dat dan... Ik vind dat het toch dan... al een heel mooi, hoe je wat je zegt, ja? gratis tatoeëren en dan geld ophalen. Nou ja, ja, ik bedoel dat de ik mensen ga. doneren het voor Japan, zo moet ik het zeggen. Nee, ja, kijk, de mensen die komen die betalen voor een tatoeage en dat geld gaat naar Japan. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En ik, ik heb uh, een aantal collega's in de landen die doen al vast mee... Uh, een uh, uh, uh, dragon tattoo in Eindhoven en de bunker in Breda en uh, Rinto in Groningen. Henk, we zijn bijna door de tijd heen. Wanneer is het? De dag? Zaterdag 26. Dan gaan we met z'n allen ontzettend ons best doen. En je kunt via Tattoos for Japan op de uh, hoe je, en, uh, Facebook... Uh... Ja, en dan komen mensen vanzelf bij je uit. Henk Schievermacher, ja. gefeliciteerd nog. Mooi verjaardag en goed project. Dankjewel.